Aldi 538 nieuws 8 uur Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Het aantal doden door geweld in ons land is voor het eerst in jaren onder de 100. Het waren er de jaren daarvoor steeds rond de 130. Al jaren is een daling te zien, zeker vergeleken met de jaren 90, toen waren er twee keer zoveel gewelddoden. In de oomstroomse wijk Floradorp was het gisteravond weer onrustig. Er We werden op straat brandjes gesticht en er was veel ME op de been. Zes mensen zijn opgepakt. Het is al een tijdje onrustig in Floradorp. Mensen zijn boos dat hun traditie, het vreugdevuur, dit jaar met auto nieuw is verboden. En we hebben met z'n allen opnieuw een record aantal tikkies verstuurd. Het waren er ruim 170 miljoen. Al jaren stijgt het aantal betalingsverzoeken dat we via onze smartphone sturen. Het bedrag dat we per verzoek stuurden was nog niet eerder zo hoog. Gemiddeld ruim 50 euro. En op Koningsdag versturen we de meeste tikkies. Weer. Vanochtend, vooral in het zuidoosten, nog een tijdje mistig met gladheid. En het vriest ook een beetje. Zo code geel afgegeven voor het midden en zuiden van het land vanwege de gladheid. Vanmiddag wat regen en dan een graad of 7. Dit was het 538 nieuws. Ook een tikje koud vandaag. Ah, ja. Dat is wat anders. Ja. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Fritsmeister. Drie vertragingen. Eerst op de A7 richting de Duitse grens. 7 minuten door de grenscontroles. Ook op de A12 ietsje zuidelijker richting de Duitse grens. Het dichte hoofdrijbaan en 10 minuten. Dat is waarschijnlijk door het vuurwerk kopen in Duitsland. En de A58, de laatste, Breda richting Tilburg bij Tilburg Reeshof. Een auto met pech en 17 minuten sterkt als je daarin staat. Controle op snelheid: twee stuks. Eerste op de A1 Amersfoort richting Ems, hectameterpaal 34,8. A27, de laatste, Hilversum Utrecht even op de rem bij 87,8. Ook geen ruimte om lekker thuis te werken? Breng spullen die je minder vaak gebruikt naar Safe Mini-opslag. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En je mag gratis gebruik maken van onze verhuisbus. Geef ruimte. 18 plus. Speel bewust. 1 januari valt de postcode kanjer van 59,7 miljoen. Je hebt nog twee dagen om mee te spelen. Ga naar postcodeloterij.nl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 Duizend. De 538 De aftrap van je maandag. Vier minuten over 8 LMFO, Sexy I know it. 582. Yeah. Yeah. Girls be looking like Debbie Fly.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 Sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle, yeah, yeah. wiggle, man. a little wiggle, man. Yeah. I'm so sexy and I know Hey! Yeah. <music> <laughs> look at that body. not a man, I'm not a man, I'm not a man, I'm not a man, I'm at that body. man, I'm not a Lekker als je s ochtends in de spiegel kijkt. Net gedoucht, tandjes gepoetst. Kijk jezelf nog eens even scherp aan. En dan denk je zo bij jezelf. I'm sexy and I know it. Zo is het. LMFAO, Sexy and I know it. Op plek 582 in de partytop1000 bij 538. We gaan verder met de jacht. De 538. Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Oeh, 10.000 euro. Kun jij nog even op de valreep van het jaar 2025... op je bankrekening bijschrijven? De Eindejaarseditie 538 Stemmenjacht. één koffer, één stem en 10.000 euro op het spel. Als je, je hebt aangemeld via 538.nl. Je komt in de uitzending en je raadt die stem. Dan is die dus voor jou. Teun van Huizen, goedemorgen uit Utrecht. Ja, hey, goedemorgen. Een, sta is het? een stadsgenoot van me. Ja, gezellig. Ja, oh, wat leuk. Ja, uh, jij, gaat, uh, jij gaat erop uit vandaag, hè? Ja. Ik, wat? Uh, ik moet nog even wat, uh, wat kiespullen halen. Oh. En dan ga ik uh, vrijdag, um, uh, vrijdag ga ik op Wintersport. Kijk eens even wat een heerlijk vooruitzicht, zeg. Ja. En waar ga je naartoe? Daar, uh, naar Zwitserland. Oké, okay. waar in Zwitserland? Dat ben ik op zich ook wel bekend? Um, bij de Catre Oh ja, is dus hey, het Franse deel, het Franse deel. Ja, ja. Trebbia, dus, uh, Ik kijk, uh, ja, kijk daar echt wel ontzettend naar uit. Vorig jaar op precies op hetzelfde huisje, okay. in dezelfde locatie. en dat, dat, dat beviel zo goed. Okay. We dachten, we, we boeken het gelijk weer. Bekend terrein. Uh, Teun, ja. zo'n wintersport dat kan nog wel eens in de papieren lopen. Dus een, een klein zakcentje erbij, dat wil nog wel eens, dat wil nog wel eens helpen. De 50-8-stemjacht, eindejaarseditie. Eén koffer, één stem. We gaan luisteren. Ja, Teun, wie heb jij hier gehoord? Robert, um, dat is wel lastig. Um, zou het um, Robert van Hemert zijn? Robert van Hemert, we gaan naar de jury voor 10.000 euro. Het antwoord is... Fout. Helaas, Steun. Je, je moet je vakantie toch echt zelf gaan betalen dit jaar? Helaas. Helaas. Uh, wel stoer dat je meedeed. Als dank voor je deelname komt er een reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij je kant op. Oh, Oké, okay. nou die kan ik mooi meenemen dan. Nou, zo is het ook. Is het ook. Uh, ik wens je veel plezier op vakantie, Teun. Dank voor je deelname. Dank je wel. Dank je wel. Nee. De 538 Stemmenjacht. De, dit is de 538 Ochtendshow. Mocht je nou zoiets hebben, ik weet wie er in die koffer zit. 538.nl, daar geef je op voor de eindejaarseditie 538 Stemmenjacht. Wie weet 10.000 euro voor jou. Het is uh, 10 minuten over 8 op deze maandagochtend, 29 december, de 538 Ochtendshow. Goedemorgen, Floris hier. Uh, het was een druk uh, sportweekend. In uh, Tialf in Heerenveen werd het Olympisch kwalificatietoernooi gereden voor de Olympische Spelen komende winter in uh, Milaan. Of ja, in ieder geval Noord-Italië. Het verspreidt zich een beetje. Jutta Leerdam heeft zich gisteren herpakt op dat Olympisch kwalificatietoernooi Op de duizend meter viel ze. En ze revancheerde zich door een goede tijd op de 500 meter neer te zetten. En daarmee heeft ze dus haar ticket voor de Spelen. Ik moest gewoon mezelf omzetten naar deze 500 en hoog niveau laten zien. En ik denk dat ik dat heb gedaan met de 7 2 En ik zat hier gewoon ga ze gewoon door? Het dus was gewoon heel Pijn, dus ik heb nu gewoon sowieso die plek voor de 500. En uh, ja, die 1000 is natuurlijk mijn beste afstand, dus ik hoop dat ze daar nog naar willen kijken. Ja, er is dus nog een kans dat ze meegaat. Ik weet even niet precies hoe dat in elkaar zit, maar ja, voor Jutta en Dorm natuurlijk te hopen dat ze, dat ze twee tickets heeft. Maar in ieder geval kan ze de koffers gaan pakken, die kant op. Uh, dan, Helene Hendricks is vanavond weer met de talkshow De Oranje Winter te zien op SBS6. Ze vervangt daarmee vandaag in Die hebben heel even vakantie. De RTL Boulevard. Vertel ons alvast wat we kunnen verwachten de komende weken. Wat je kan verwachten is precies hetzelfde als wat we altijd doen. En we zullen hier en daar weer wat andere gasten hebben. En Rutger, die is lekker terug. Rutger Kassikum, die hebben we natuurlijk even een tijdje moeten missen. moeten af en toe een beetje schuren. Dus Victor Vlam zal er ook zeker zijn. We hebben natuurlijk Diantha Brooks. En daar zullen we zo wel wat nieuwe mensen aanschuiven die je nog niet eerder hebt gezien. Nou, dat wordt toch altijd een hartstikke leuk weer. Gezellig lekker op SBS6. De Oranje Winter. Hé, hey, misschien ga je zo met de feestdagen... wel even een keertje lekker inkopen doen. Misschien goed om eens even een keer extra om je heen te kijken. Want er wordt steeds meer gestolen in winkels een beetje een oogje in het zeil houden. Bijvoorbeeld ook uit het kruidvat. Florentien weet waarom. Ik vind het sowieso bij het kruidvat. Er loopt heel weinig personeel. Je moet echt zoeken. Als je ja. bij de kassa staat ja, ja, ja, van, ja, ja. is er nog iemand? Kan iemand mij helpen? Dus ik denk ook, okay, er is zo weinig toezicht. Maar je moet tegenwoordig ook zelf afrekenen bij het ja. kruidvat. Nou dus, ja, dat, maar... Ja. Komt nog een keer een moment dat ja. van de sleutel onder de mat ligt. <lacht> Met dat huisje wat je bij moet vullen. Het <lacht> is weer een nieuwe dag. Zo is het. De In het zuidoosten, mistig en glad lichte vorst. Code geel is afgegeven. Vanmiddag overwegend bewolkt. En er trekken wat regenbuien over het land bij maximaal 7 graden. Eén vertraging momenteel op de A12. Richting de Duitse grens, een dichte hoofdrijbaan door de controles. 12 minuten vertraging. En in de Party Top 1000. Right, said Fred, Jocelyn Brown. Don't talk, just kiss. Op plek 581. Ah, sorry. Five inches—the one and only reason—it's fun, fun, fun. I said, well baby, "Well, baby, we've only just begun, so don't talk, just kiss." We I both fly to the above The one and only reason It's fun, fun, fun I said, well, baby, well, baby. Only just begun So don't, don't talk Just kiss We're Time. don't talk kiss and ah. make it mine the one and only reason is fun fun fun i said well baby. well baby only just begun so don't talk just kiss Marty Top 1000 op plek 580. 18 minuten over acht op deze maandagochtend. 29 december. Al Misschien is dit wel een van je favoriete tv-programma's ooit. echt Het rollen over de grond, Jiske vet. Toch benieuwd of er uh, wat luisteraars zijn van de 5-30-ochtend-show. die leuke imitaties hebben van uh, Jiskefet. Het is bij een en ander ingezet, moet je, je horen. <tie> Bispbergerleur! <racht> Hebben we genuts? <genoeg>? Rrrr. Rrr. Ik <racht> <spar> ben gewoon gauw. Wie ook gauw? Ik ben gewoon gauw. Eh, hallo? Spreek ik met Katinka? Van, uh, ja, spreken ze mee? Ja, ik ben net even helemaal op je moeder afgerijden. Goeie smorgjes, heren. Lekker bakje koffie. Zo, die is goed. Zeg, uh, hecht jij veel waarde aan dat bromersje van je? Hé? Hey, Hé, Fritsie, ik ben nog weer. de caravan geweest. Hey. Hey, weerlijke. Kom op de een keer weer. Goedemorgen, zegt zeg Ik sta net op de tram te wachten. Er staat er een vrouw tegenover mij. foei je lelijk jongen. En dan heb ze een papegaai op de schouder. En uh, zegt ze tegen mij: uh, Als jij raadt wat voor beest ik op mijn schouder heb, mag jij met mij naar bed? Ik zeg eh, uh, ik denk een olifant. Zeg ze, reken ik ook goed. De 538 Party Top 1000. 538. 579. Show is I don't mind,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 Go wrong, all went wrong at one time So much pressure fell on me Sisters, I Don't Feel Like Dancing. 577, 1 minuut voor half negen. In de 58-ochtend show voor deze maandagochtend 29 december. Hanneke van Zessen, de hoofdpunten van het nieuws. Wat zit erin zo? Zometeen ongelukken door de gladheid en opnieuw een tiki-record. Mensen, we gaan aftellen. Heeft iedereen een glas in zijn hand? Nee, pap, wij nog niet. Mogen wij ook een glaasje? Zeker, we hebben hier frisjes staan. Thanks, pap.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 Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien. Yes! Joh, ik til die kleine op en het schiet er zo in. Wat je ook te wachten staat in 2026, dan is er mensen. Al voor 151,25 euro per maand verzekerd met Menses basisvoordelig.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 we wensen je een sprankelend 2026. Op een jaar vol gezondheid, geluk, goed eten en voordeel. Met deze week in de bonus... A-Excellent ah, Oliebol en Appelbilliers, 6 plus 3 gratis. A-Excellent ah, Gourmet Minis, 2 plus 1 gratis. A-Borrelhapjes ah, en ronde bakjes, 3 stuks voor 5,99. En A-Hande ah, Perscinausappelen of Bloedscinausappelen, 2 netten voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Zo klinkt de mooie de toekomst. Alles geregeld voor je oude dag...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 Kijk de actievoorwaarden op aznbank.nl. Goedemorgen, vanmorgen in het zuidoosten mistig en lokaal gladheid en lichte vorst in een groot deel van het land ook code geel. Vanmiddag overwegend bewolkt wat regen over het land bij 7 graden. Situatie op de weg. één vertraging op de A12. Richting de Duitse grens door de grenscontroles. Een klein kwartiertje vertraging. Sterk als je daarin staat. En controle op snelheid. Twee stuks gemeld. Eh, gemeld eerst op de A4. Amsterdam-Leiden. Hectometerpaal 21,7. De A27. De laatste. heel verzummen in de richting Utrecht. En verremmen bij 87,8. Vijf minuten over half negen. Hanneke van Zessen, de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. In het binnenland zijn ongelukken gebeurd door de gladheid. Maar voor zover bekend uh, zonder gewonden. In Deventer en Boekelo raakten auto's van de weg, zegt R2. Oost, en in Brabant in Bakel sloeg een auto over de kop. Bijna 700 vrijwilligers hebben gisteren in Heemskerk weer gezocht naar Milan van 16. Maar hij is nog altijd niet gevonden. De jongen is verstandelijk beperkt en ging donderdag wandelen. Daarna is niets meer van hem gehoord. En het afgelopen jaar is er een recordaantal tikkies verstuurd. 170 miljoen. En met al die betaalverzoeken is 8,5 miljard euro van de een naar de ander overgeboekt. En ook dat is een record. Dit waren de hoogtepunten van het Vijfjogdnieuws. nieuws. 538 party Top 1000 Met NSYNC zo meteen naar Silver. Turn the tide. Radio 538. 576. 75 in de lijst. Goedemorgen, dit is de maandagochtend van 5.38, de ochtendshow. 11 minuten over half negen. En M&M zometeen naar Joel Corey en Nathan Dahl. Never seen a white person before. Jaws all on the floor, like Pam like Tommy just burst in the door. We started whooping her ass worse than before. They burst with divorce, sewing her over furniture. It's the return of the Oh wait, no wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did, did he? And Dr. Dre said.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 Shady, yes I'm the real Shady, all you want other Slim shadys are just M&M, de Real Slim Shady, 573 in de party tot duizend bij Radio 538 Even na kwart voor negen op deze maandagochtend. 29 december, de ochtend show. En ja, Florentine heeft een opvallend onderzoek gevonden. De auto waarin je rijdt zegt namelijk iets over je persoonlijkheid. Oh, nou, dat oh. hebben we natuurlijk al vaker bij de hand gehad. Maar wellicht krijg je nu wat, uh, wat nieuwe inzichten. Ik wel althans. Zo worden BMW-rijders gezien als uh, een beetje asociaal. Ja. Volkswagenbezitters uh, zijn notoire vreemdgangers. Oh, is dat zo? Oh. Mensen in een Peugeot die kunnen überhaupt niet rijden samen. <lacht> en ik ben natuurlijk een Volvo bestuurder, maar jou. ook Seat bestuurders allebei, die zijn uh, niet echt eerlijk. Ze zouden schade aan een andere auto niet opbiechten en ook parkeren <lacht> ze het vaak dubbel of uh, op een vak wat helemaal niet bestemd voor jou is. En ze schreeuwen ook vaak naar andere mensen vanuit de auto. Oh, is dat zo? Ja, nou ja, ik ben wel redelijk agressief, maar zo uh, oneerlijk ben ik ook weer niet, dacht ik. Porsche-rijders, dat zijn vaak oudere mannen... hoog opgeleid, yeah. vermogend... Yeah. op zoek naar avontuur. Oh. Ja, en mannen met een hoge eigen dunk... die hebben een voorkeur voor Audi. Ja, ja. ja BMW. Tot nu toe, ja. Ik zeker. hoor niks geks nog. Nee, nee, nee. nee. nee. klopt het een beetje. Het zegt ook wat over je IQ, hè, waar je in rijdt. Oh. Ja, maar dat is, dat, ik geloof daar helemaal niks nou, over. Ja, ze hebben 2000 automobilisten onderzocht. Ja. Ze hebben gewoon uh, ja, een IQ-test afgenomen... en dan vervolgens gevraagd, ja, waar rij je dan in? Ja. Nou, uit het resultaat is gebleken dat Skoda-rijders de allerslimste zijn. Die moet je ook altijd volgen, zeggen ze toch? Ja. Volg de Skoda-rijder. Dat, oh, ja? Uh, ja, dat zeggen ze altijd. Dat was de slogan van Skoda heel lang. Oké. Okay. Nou, Mini Cooper, Peugeot en Suzuki, die zijn wat minder intelligent. En mensen in een Land Rover, een Fiat of een BMW, ja, die, die, ja, die zijn eigenlijk gewoon niet echt intelligent. Ja, ja. Oh, het is een beetje onzin, natuurlijk. Dat maar is. het is wel een leuk Het is altijd een grappig onzin. om er, en tijdens de verjaardag zijn, dit altijd een leuke onderwerp. Ja. Ja. 538, party, top 1000. Radio 538, 572. Flag op 571 in de party tot 1000. Radio 58. Vijf voor negen op deze maandagochtend. Het is de ochtendshow. Hanneke van Zessen en de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin? Tesla is afgelopen jaar ingehaald. En flink ook, maar niet op de weg. Details voor jezelf. Oeh, ben benieuwd. Een ingehaalde Tesla. Wij vervolgen ook onze 538 stemmenjacht. Eén koffer, één stem. 10.000 euro op het spel. 538.nl, daar meld je je aan. En in de Party Top 1000, dit op de planning. Zo meteen in de 538 Party Top 1000. I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 Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Skap die nou. jouw organisatie?